8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Geen verandering te verwachten van Noord-Korea. Markante cubus architectuur in Helmond door brand verwoest. Trainer Fred Rutte van PSV stapt op.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 Gisteren werd de officiële rouwperiode na het overlijden van Kim Jong-il afgesloten. Zijn zoon Kim Jong-un is uitgeroepen tot de opperste leider van de communistische partij, het leger en het volk. Vandaag werd ook Kim Jong-uns eerste eretitel bekend, geweldige leider. Dat was ook een van de vele titels van zijn vader.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 Waardoor het vuur gisteravond is ontstaan, is niet bekend. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd. Net als de bibliotheek die gespaard is gebleven. Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Theater en speelhuis en de kubuswoningen vormden samen een rijksmonument van architect Piet Blom. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn nog in het bezit van zijn zoon. Die kunnen volgens de burgemeester van Helmond worden gebruikt voor een eventuele herbouw.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 Intussen is het tentenkamp in Ter Apel afgebroken... en zijn de asielzoekers naar het asielzoekerscentrum gegaan... waar ze de nacht hebben doorgebracht. De scheidend korpschef van Twente, Martin Sital Singh... pleit voor minder blauw op straat en juist meer internetrechercheurs. In de Volkskrant zegt Sital Singh dat het politiewerk... moet verschuiven van repressie naar het verzamelen van informatie. Hij stelt dat als de politie die informatie goed gebruikt... ze niet alleen meer voorkomen kan, maar ook meer oplossen...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 PSV-trainer Fred Rutten verlaat de Eindhovense voetbalclub aan het eind van het seizoen. De clubleiding van PSV was vorige maand al op de hoogte van zijn voornemen om volgend seizoen naar een andere club te gaan. Afgesproken werd toen om het nieuws in de winterstop bekend te maken. Het contract van Rutten loopt komende zomer af en hij vindt zelf dat het na drie seizoenen PSV tijd wordt voor iets anders. Dan het weer nog, eerst buien en aan zee een stevige noordwestenwind. Vanmiddag droog en geregeld zon, het wordt een graad of zeven. Later toenemen de bewolking en regen. Morgen bewolkt en druilerig en vijf tot tien graden. Tijdens de jaarwisseling mogelijk wat regen... en op middernacht is het een graad of tien. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit.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 Goedemorgen, vrijdag 30 december. Het laatste nieuws over Fred Rutte, de trainer van PSV die vertrekt, maar ook het nieuws over de miljoenste OV-fiets. We zijn erbij. Asielzoekers in Ter Apel gaan toch akkoord met het aanbod van de IND. En theater het Speelhuis in Helmond is niet meer. Dat zag ook een man die zich nog kon herinneren dat het theater en de omliggende kubuswoningen gebouwd werden. Nu uh, zie ik het uh, ja, eigenlijk helemaal verloren gaan en uh, dat is wel heel trist, ja. Van dat theater, het speelhuis en een aantal kubuswoningen in Helmond is niet veel meer over. Ze zijn gisteravond door een grote brand verwoest. Theater en de woningen waren een ontwerp van architect Piet Blom. De burgemeester van Helmond, Fons Jacobs, hoorde tot zijn opluchting dat de originele bouwtekeningen er nog zijn. Ik was eigenlijk zelf een beetje gerustgesteld. Ik heb dan ook gek op, op architectonische vernieuwingen. En uh, toen ik het hoorde dat, uh, dat Abel uh, Blom nog zijn tekeningen had, toen was ik zelf eigenlijk een beetje zo van. Nou, was ik wel een beetje verheugd om, dat, uh, dat die mogelijkheid in de afweging kan worden meegenomen. Nou. Ja, we hebben nu contact met Abel Blom. Goedemorgen. Goedemorgen. De zoon dus van Piet Blom, u had die tekeningen nog ergens liggen? Ja, we hebben het bedrijf wat, uh, waar met samenwerkt, die bestaat nog. En uh, uh, Het grootste deel van de tekeningen is, is uh, veilig opgeborgen in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. En uh, ik heb uh, een aantal jaar geleden een biografie over het werk van mijn vader gemaakt. Dus uh, ik weet dat, uh, dat er heel veel is. Voldoende om het te herbouwen als ja. dat nodig mocht zijn. Nou, de burgemeester is daar in ieder geval gerustgesteld over. Wat, wat, wat was uw eerste uh, reactie? Schrok u erg toen u gisteren hoorde van de brand in Helmond? Ja, ik, uh, een vriend van mij belde me op en ik was spraakloos. Ik uh, was letterlijk spraakloos. Ik, uh, ik heb allerlei interviews gegeven waar eigenlijk niets uit mijn mond kwam. Dus uh, ja, gek. Heel gek. Heel wonderlijk. Het is, uh, het is ook een deel van mijn jeugd. Wij gingen als kinderen altijd mee naar uh, de bouw. We hebben Helmond heel intens meegemaakt. Uh, tot, tot kort geleden heb ik er nog een tentoonstelling gehouden. Dus uh, ja, we waren er ook allemaal, allemaal zeer nauw bij betrokken. Ja, want Helmond was natuurlijk het begin eigenlijk. Nou, dat was, uh, de kasbah uh, daarvoor in, uh, in Hengelo was eigenlijk uh, het eerste idee om, uh, om zeg maar, op een alternatieve manier te gaan wonen. En de, deze verschijningsvorming met kubussen daar was Helmond inderdaad de eerste. Ja, was uw vader ja. trots op het ontwerp daar? Uh, ja, hij, wat, wat hem daar lukte was dat hij het wonen en uh, zeg maar het bijzondere niet uh, van elkaar wilde scheiden. Hij kreeg een, om, een opdracht om een ontmoetingscentrum te maken, maar hij heeft dat uh, willen in een uh, in een woningcomplex... En dat is hem gelukt. En er was, dus, uh, al, ja, er was wel veel discussie, kan ik me herinneren. En lees ik ook uh, her en der uh, terug in de stukken destijds. Ja, ja. Het is niet vanzelfsprekend gegaan. Nee, nee, nee. nee, nee. De, kijk, het is, uh, het is uh, met net zo'n spektakel begonnen als het geëindigd is, zou je kunnen zeggen. <laughs> het is, maar ja, dit soort, uh, dit soort gebouwen zet je natuurlijk niet, uh, niet zonder discussie neer. Dat zou ik gek zijn als het wel zo was. Ja. Nou ja, aanvankelijk was toch, uh, waren er plannen voor veel meer woningen. Ja, het zouden er eerst 188 zijn, doorlopend tot aan de Grote Markt... waardoor je als een soort, met een, een soort overdekte entree naar, de, naar uh, het, het speelhuis zelf. Uh, die zijn er nooit gekomen. Vervolgens is het plan aangepast naar 60 woningen. Nou, dan werd uh, de angst dat die woningen niet verkocht zouden worden... en het zijn er uiteindelijk 18 geworden. Ja, die staan er dus nu nog, maar er zijn er dus ook een aantal van beschadigd... Ja. en misschien ja. zodanig beschadigd dat ze ook tegen de vlakte moeten. Vindt u wel ja. dat het herbouwd moet worden? Nou ja, ik, uh, kijk, het was in die tijd, was, het was, ik heb daar gisteravond uh, uh, vrij uitgebreid met wat mensen over gesproken. Kijk, het is natuurlijk uh, in die tijd was het geweldig om zoiets neer te kunnen zetten. De tijden zijn veranderd, maar ik zou het, ja... Kijk, Helmond heeft op het moment dat je weer een, uh, een, een modernistisch ding neerzet wat, uh, wat, uh, wat heel erg bij deze tijd hoort, ben je natuurlijk dit karakteristieke gebouw kwijt. Dus ik zou het op zich zouden toejuichen als het zou lukken. Ja, goed. Oh. Maar goed, uh, ja, ik zie het nu net weer op het nieuws. Het is, uh, het, het is, echt, uh, het is echt niet te geloven. Ja, ja nee, inderdaad, het nieuws. Ik kijk er toevallig ook naar. Dat sla, ja. De vlammen slaan inderdaad aan alle kanten. Slaan ze uit, uh, ja. uit het pand. Het is geen redder was ja. eraan. Gaat u, heeft u behoefte trouwens om zelf te gaan kijken? Ja, ik ga er zo meteen naartoe. Ja? Dus uh, ik, uh, ik uh, denk dat ik hier over een half uur in de auto stap. En dan. Uh, en dan, uh, dan zal ik ze even pols over gaan nemen. Ja. En hopelijk ook even de, de burgemeester kunnen overhalen. om uh, dat ding meteen morgen maar uh, te gaan herbouwen. <laughs> nou, neem de tekeningen mee, zou ik zeggen. Ja, en ik overhandigen. Dat. Dat zal ik doen. Maar, meneer Blom, dank dat u ons te woord heeft willen staan. En uh, sterkte straks daar in Helmond. Oké, okay, u ook bedankt. Dag. We gaan naar Ter Apel, want het tentenkamp in Ter Apel dat staat er niet meer. De 45 Somalische asielzoekers die de afgelopen dagen bivackeerden... zijn ingegaan op een uitnodiging van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ze mogen opnieuw een asielaanvraag doen. Gary van Pinksteren was er gisteravond bij. De spullen worden hier opgeruimd. Er branden nog hoge vuren, maar alle tenten zijn nu weg. Mensen staan weer met rolkoffertjes, er liggen een boel plastic. U gaat uh, naar het asielzoekerscentrum. Ja, ja, ja. Gaat u daar vannacht slapen? Are you going to sleep there tonight? Uh, would, yeah, that's what they are saying now, but we don't know what will happen. Oké, okay, but uh, you yeah. you pack all your things to go inside yeah, to sleep yeah. there. Yeah, we clean uh, the things like uh, what well, before. Ja, dus inderdaad alles wordt hier nu opgeruimd en de, uh, mensen gaan naar binnen. U heeft een akkoord bereikt. Wat heeft u dan nu bereikt? Meer. Ja, wat, is, wat heeft u bereikt dan? Ik kan niet niet zeggen straks. Ja, ik ga nu binnen. Maar ik ja. heb nu meer en beter dan vorige keer. Maar wat heeft u dan gekregen wat u eerst niet had? M meer dan van vorige keer. Wat dan? Ik kan het niet zeggen. Nee, Mevrouw Pompier, u bent de burgemeester van Vlachtwedde... waar ook dit asielzoekerscentrum onder valt. Daar komen alle mensen net binnen, hè? Ja, ja dit is een heel bijzonder moment... Want uh, daar komen inderdaad uh, de mensen eindelijk naar binnen. Bent u blij dat ze binnen ja, zijn? Ja, ik ben, ik ben heel, heel, heel erg blij. Heel erg blij ja. U gaat ze straks toespreken? Hè? Ja, ik, ik sta op het punt om ze inderdaad van harte welkom binnen te heten. Hoe zijn ze nou overgehaald om hier naar binnen te komen? Wat heeft u nou kunnen toezeggen wat eerst niet kon? Nou... Kijk, daar gaat natuurlijk uh, uiteindelijk de woordvoerder van de minister over. En dat wil ik ook heel graag aan hem overlaten. Want het is een uh, onderhandelaarsakkoord in principe tussen de groep en de minister. En het dus is... tussen, tussen minister Leers van, uh, ja. van Vreemdelingen Zaken, ja? Ja, nee, dat klopt. Maar ze gaan hier vannacht dus slapen? Ze komen hier binnen en ze blijven hier. En, uh, hoe lang blijven ze hier? Uh, nou, voor zover ik heb begrepen, minimaal uh, een, een, een week of vier, vijf. En er wordt dus per persoon opnieuw gekeken hoe de situatie is... En, nou ja, dat is het aanbod waar we natuurlijk de afgelopen dagen met ze in gesprek zijn geweest. Daar... Want dat is dus eigenlijk hetzelfde aanbod nog steeds. Dat ze opnieuw de procedure ingaan en dat opnieuw wordt gekeken. Dus ze zijn op iets ingegaan waar ze gisteren ook al op hadden kunnen ingaan. Nou ja, nogmaals, de exacte overwegingen kan ik u ook niet uh, vertellen. Het kan zijn dat het weer toch meespeelt of, uh, ja, ik, ik weet het niet precies, maar ik ben in ieder geval... Verspoed. Maar ze zijn niets anders geboden.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 Hun asielverzoek kan alsnog worden afgewezen. Hè? Ja, dat, is, dat is correct. Hè. Dat is, natuurlijk, onze asielwetgeving wordt hierop losgelaten. De spelregels van de minister, zeg ik steeds. En, uh, daar gaan wij niet over als gemeente. Daar gaat het Rijk over. Het zijn de burgemeester in kwestie. Nou, daar praten we verder over met Sander van Rijk van de IND. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden het de burgemeester al zeggen. Daar gaat het Rijk over. Over die asielaanvraag. Ja. Uh, wat gaat u daarmee doen? Nou, we zullen de asielaanvragen als die worden ingediend. Wat we eerst gaan doen is natuurlijk dat, dat we de, de procedures nu gaan, gaan plannen zodat we zo snel mogelijk uh, ook die, die achtdaagse procedure kunnen, kunnen gaan, uh, gaan laten plaatsvinden. De achtdaagse dan procedure, dan u moet het even uitleggen, zodat iedereen het even snapt. Wat is de achtdaagse procedure? Ja, dat is eigenlijk de, het, de algemene asielprocedure. Dat is het eerste deel van de procedure. En het lukt uh, DND tegenwoordig om in meer dan de helft van de gevallen... binnen acht dagen over een, uh, over een asielverzoek uh, te beslissen. Oké, okay, dus Naar binnen acht al, dagen krijgen zij daar uh, uitsluitsel over. Ja. Zijn er afspraken gemaakt met, die, met de Somaliërs? Nou ja, er is afgesproken dat we dus uh, naar, het, uh, naar, de, naar het meest recente beleid uh, nog een keer naar een aanvraag zullen kijken. En dat, uh, dat gaan we ook uh, zorgvuldig en, uh, en op een open manier uh, doen. En is het uh, uh, beleid recentelijk dan veranderd? Nou ja, er zijn in het afgelopen jaar nogal wat dingen veranderd doordat er een uitspraak is geweest van het Europees Hof voor de recht van de mens. Met name ten aanzien van Zuid- en Centraal-Somalië. En dat is een uitspraak die geldt natuurlijk voor Europa. Dus daar hebben wij natuurlijk ook goed naar gekeken. En de minister ja. heeft van de zomer daar ook een brief over naar de Kamer gestuurd. En, en die uitspraak is ja. dat je mensen naar dat deel van Somalië niet zomaar mag terugsturen? Nou, die uitspraak is dat je dat, ehm, um, uh, dat... Bijvoorbeeld naar Zuid- en Centraal-Somalië... Uh, uh, wel kan worden teruggestuurd, maar onder hele strikte voorwaarden. En dan kan het zijn dat mensen dus die eerder een asielprocedure hebben gehad... Uh, toen die uitspraak er nog niet was, uh, daar nu misschien wel onder vallen. Ja, en dat weet je pas als je de procedure ingaat. En dat is ook wat wij steeds gezegd hebben. Ja, maar daar kunt u nu niks over hebben... zeggen, want u, u weet niet uit uw hoofd... of die Somaliërs nog onder die oude regeling uh, hun uitspraak maar hebben Ja, gehad. Het punt was natuurlijk dat wij niet wisten... Uh, om. Zaken het ging, omdat de mensen zich niet bekend maakten. En ik denk dat dat een van de eerste dingen is die we nu, uh, nu moeten gaan doen. Is dat we gewoon goed uh, gaan kijken. En uh, ik heb begrepen dat uh, de mensen ook uh, uh, zich zullen laten bijstaan... Door, uh, door, uh, door, door, door mensen van een onafhankelijke stichting. Hè? Dus uh, uh, in Lia bijvoorbeeld, of Vluchtelingenwerk. Hè? En uh, nou ja, de komende weken zullen wij de procedure plannen. En dat geeft hen dus ook de ruimte om... Uh, om, uh, om samen met, uh, met de mensen door wie zij zich willen laten bijstaan uh, ook uh, ja, uh, daar goed naar te kijken. Ja. Uh, eerder besloot de rechter hè, dat, uh, dat de groep al niet uh, terug kon. Um, heeft dat nee, dan ook dat nog? Dat heeft de rechter niet besloten. Dat nou dat een andere groep te hè? Wat? Dat was toch een andere groep. De rechter heeft voor een andere groep... die eerder um, uh, op deze manier uh, zich bij uh, Ter Apel uh, aanmelden... Zeg maar, uh, besloten dat we geen vreemdelingenbewaring mochten toepassen... Uh, omdat de rechter van mening was dat er geen zicht was op gedwongen vertrek. Uh, maar dat laat natuurlijk onverlet... dat uitgeprocedeerde vreemdelingen gewoon moeten terugkeren. Yes. Ze hebben zelf de verplichting om dat te doen. En dat vindt ook plaats naar, naar bijvoorbeeld naar Somaliland, het uh, noorden van, uh, van Somalië. Uh, dat vindt ook plaats en... Uh, ja, mensen die daar dus aan meewerken, die, die kunnen ook gewoon, uh, gewoon terug. Nee. Maar bent u niet bang dat andere groepen het, het, het voorbeeld van de afgelopen dagen zullen gaan volgen? Want blijkbaar kan je succes nou, hebben. Um, het, het is niet zo dat we nu een voorkeursbehandeling geven. Het is uh, wel zo dat... Uh, nou ja, had, u het, dit, de... had u dit ook gedaan als zij deze actie niet hadden ondernomen? Nou, het, het, het, het, het aanbod betrof uh, uh, in eerste instantie ook gewoon het wijzen op de juridische mogelijkheid die mensen natuurlijk hebben... om. Uh, als er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden om een, om een nieuwe aanvraag in te dienen, dat is op zich niet bijzonder. Uh, wat we gezien de situatie uh, wel gedaan hebben, is dat we onderdak hebben aangeboden. <lacht> uh, dus als mensen nu een nieuwe procedure willen starten, dan, dan is het eigenlijk gebruikelijk dat ze eerst even langskomen om een afspraak te maken. En dan, uh, dan kunnen we ook... Uh, om die procedure dan zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Dus eigenlijk zegt ook, u de actie... We ook snel of er nieuwe ja. feiten en omstandigheden zijn. En als dat ja, niet uh, nou, zo is, ja, dan wordt die ook snel afgewezen. Ja, eigenlijk, eigenlijk zegt u, want dat was mijn vraag, ik onderbrak u eventjes. Uh, eigenlijk zegt u, van die actie is niet, was niet nodig. Ze hadden het hoe dan ook uh, toch kunnen doen, uh, de procedure aanspannen... en wij hebben alleen onderdak uh, verleend. Dus die actie is volstrekt verboden geweest. Nou ja, we hebben, natuurlijk aan, we hebben natuurlijk aan het begin al meteen gezegd, jongens, kom even binnen. Dan gaan we even kijken wat er is er nou met u aan de hand. Um, en dan kunnen we verder kijken wat de volgende stappen zijn. En goed, dat was op zich uh, voor hen niet voldoende. Toen hebben we gezegd, oké, okay, nou, dan willen we uh, u garanderen... dat u in elk geval onderdak uh, krijgt tot het begin van de, van de, van de asielprocedure. Um, en nou ja, dat is ook uh, steeds de inzet gebleven van, uh, van, de, van de onderhandelingen. Ja. Um, wat uh, na gistermiddag gebeurd is, is dat... Um, mensen van uh, Stichting India en van, een van de Somalische Vluchtelingenorganisatie... daar ter plaatse nog met deze actievoerders ook gesproken hebben. En uh, dat heeft weer tot nieuwe gesprekken geleid. En gelukkig dus ook tot het inzicht bij de actievoerders... dat het uh, toch verstandig was om op het aanbod in te gaan. Goed, binnen acht dagen weten we het. Ik dank u wel, meneer Van der Rijk, voor het gesprek. Straks, vanaf vandaag, komt er echt een eind aan het legbatterij-ei. Het alternatief, scharrel-ei, vrije uitloop-ei, graan-ei, kerst-ei. Hoe zit het eigenlijk met de diervriendelijkheid van al die eieren? Goed nieuws voor iedereen op de weg, want er is geen verkeersinformatie. Er zijn geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Er wordt een feestje gevierd in Utrecht bij het Centraal Station. En daarom hebben we Jessica van Spengen gestuurd. Want, uh, Jessica, vandaag wordt de miljoenste gebruiker van de OV-fiets verwacht. Heb je er zelf een gehuurd of uh, laat je de eer aan iemand anders? Nou, er staan er genoeg, Bert, dus het zou zo kunnen. Er staan er hierachter echt nou uh, misschien wel een paar honderd klaar opgepoetst. De Bos Bloemen ligt klaar, Remco Wieland van OV-fiets... Waar blijft die miljoenste bezoeker nou? Ja, het is uh, vakantietijd. En, uh, en uh, niet echt het lekkerste weer uh, van, uh, van de week. Dus... En toch willen jullie vandaag een klein feestje vieren. Ja, ja we zijn hartstikke trots. Uh, over fietsen is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Want vorig jaar waren het er nog 850.000 gebruikers en dit jaar een miljoen. Ja, 850.000 ritten. En, uh, en dit jaar hebben we het miljoen. Uh, uh, gaan we rond deze tijd uh, halen. Dus het is ook wel spannend. Het is wel wat meer symbolisch. We kunnen niet helemaal pinpointen, maar uh, ja, wel echt een mooi, mooi aantal. We lopen even de stallingen hier in, want hier staan er een heleboel opgepoetst. De OV-fietsen echt dik. Als je dit zo ziet, dan denk je dat het niet zo'n heel groot succes is, want ze staan allemaal binnen. Ja, dat, uh, dat, uh, dat zou je denken. Maar uh, ja, dus uh, echt ook in Utrecht... Uh, heel veel gebruik van ov -fiets. Ik denk dat Utrecht onze tweede locatie is qua gebruik. Komen ondertussen wel heel veel mensen hun fiets brengen. Ja hoor, zet u maar even neer hoor. Oh, die meneer die wilde geloof ik iets over zeggen. Oh, dat is een fan. U bent een fan. Um, toch zijn er ook wel mensen die niet zo'n heel groot fan zijn. De 78% is laatst gebleken uit onderzoek is heel blij met OV-fiets. Maar een, nou, een vijfde van de gebruikers zegt toch nog vaak mis te grijpen. Hier staan er veel, maar dat is niet overal zo. Nee, dus we zijn enorm gegroeid. Populariteit is heel Groot. En wat je ziet is op sommige locaties kunnen we de vraag gewoon niet aan. Um, en wat we eigenlijk doen is dan gelijk bijplaatsen van fietsen. We zijn dit jaar van 5000 naar ruim 6500 fietsen, fietsen gegroeid. En uh, we zijn ook bezig om een app te ontwikkelen... om dat uh, zeg maar beschikbaarheid van de fietsen kenbaar te maken. Dus die miljoenste gebruiker gaat ervoor zorgen dat het allemaal nog veel beter wordt. Toch hebben we wat kritische vragen nog aan OV Fiets. Doen we straks over een uur. Um, dan hopen we natuurlijk ook die bosbloemen kwijt te raken, Bert. Ja, want de miljoenste moet toch een keertje komen. Gaat allemaal naar Utrecht, u kunt een bosbloemen uit handen van Jessica zelfs ontvangen. Nou, een reden genoeg om te gaan, lijkt mij. Zeven minuten voor, half negen. Europese eierboeren moeten vanaf 1 januari helemaal zijn overgegaan op het produceren van scharreleieren. Een aantal landen krijgt nog ruim een half jaar respijt, maar dan is het echt afgelopen met de legbatterij. Toch staat er in de schappen nog altijd een keur aan eieren. Jan Knobe is voorzitter van de stichting Blij met een Ei. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou het meest diervriendelijke ei? Het meest diervriendelijke ei? Ja. Ja, daar kun je over, uh, over twisten. Uh, je hebt het scharrelei, dat is een heel diervriendelijk ei. Daar lopen de kippen uh, lekker door een stal vrij van boven naar beneden. Daar zijn stellages in geplaatst. Waarin het natuurlijke uh, gedrag van de kip zich uh, ja. Ja, op zich aan... Uh, u hoeft het niet allemaal te beschrijven. Ik wil gewoon als consument weten welk ei ik moet kopen als ik het meest diervriendelijke wil hebben. Nou, dan kunt u naar een vrij uitloop ei... Ja. Dat zijn, dat zijn scharreleieren waarbij de kippen buiten lopen. Oh. En dan heb je het uh, biologische ei. En ja, u gaat die kiezen. <laughs> u nee. gaat ze allemaal opnoemen. Nee, nee ik ga niet kiezen. Dat u gaat de... niet kiezen. Nee, dat, we, dat is me wel helder. Het kiezen laat ik aan de, aan de consumenten. Ja, we mogen het Op, zelf dat bepalen. Is ook, dat is ook mooi, is, uh, de vrijheid ja. van, de, van, van de markt. Um, ja. Maar nu, dit is mooi nieuws. Maar de eieren in het uh, schap zijn al van uh, scharrelkippen. Gaat dat trouwens nu ook gelden voor eieren die uh, gebruikt worden? Bijvoorbeeld in mayonaise... Of in, ei, in ijs? Ja. Ja. ja, dat is zo. In uh, de loop van, van, van volgend jaar is het ook zo dat ook in de, uh, de, de producten die er zijn... alleen maar scha tenminste, ten, uh, scharreleien worden verwerkt of vrij uitlopen op biologische eieren. Dus daar gaat het ook allemaal de goede kant ja, op? Want de, kooi, e ja? de kooieieren die zijn uh, dan uitgebannen. zei het dat er een... Uh, een, een een paar bedrijven zijn, of een paar, een, een twintigtal bedrijven in Nederland, die nog om moeten bouwen naar scharrel of naar vrijheid of naar biologisch. Alleen dat zijn wat knelgevallen. Ja, die uh, hebben een half jaar de tijd, hè? Ja, die krijgen we een half jaar, ja. Zijn wij trouwens in, in, in Nederland uh, grote eiereneters? Hoeveel eieren eten wij eigenlijk? Nou, wij eten zo'n 180, 184 eieren per jaar. Per jaar. Ja, en dat hmm. vergeleken met Duitsers, uh, waar het wel een twintig eieren hoger ligt, uh, zijn wij... Niet de grootste zijn. Dus nee. nee, het is niet breek de dag, tik een eitje als ik dat zo uitreken. Het is maar eens in, de twee, eens in de drie dagen. Ja, twee, drie dagen. En ook tegenwoordig wordt geadviseerd dat je. Uh, zeg maar altijd elke dag wel een ei kunt eten. Want uh, het negatieve effect van, van het ei wat een paar jaar geleden was. dat is helemaal onderbouwd uh, dat het niet zo is. Ja je... ja, je had altijd de cholesterol-liefhebbers van dat verhaal. Ja. en de liefhebbers van het verhaal van de potentie, hè? Ja, nou, dat laatste weet ik niet, maar het cholesterolverhaal... dat was wel het verhaal wat er deed. Ja, net ja, het andere was positief uh, voor alle ja. duidelijkheid. Meneer ja. Knauben, ik, ik dank u wel. Voorzitter van de stichting Blij met een Ei. Oké. Okay. De postbode heeft vanochtend al een kaart uit Portugal bezorgd... met de beste wensen. Ik hoop eigenlijk nu dat er een kaart is uit Noord-Europa komt. Wat hoor ik daar? Daar komt de postbode al aan. Nieuwjaarskaart uit Denemarken. Hey Elisam. De feestdagen in Denemarken zijn dit jaar sober. Tegelijkertijd heeft een Deense professor een belangrijke ontdekking gedaan. Vorig jaar steeg de productiviteit in Denemarken, ondanks de crisis, met bijna 5%. Als het economisch slecht gaat, worden de Denen effectiever, sneller en meer gemotiveerd. Dat merk ik ook om me heen. Denen waren voor de crisis erg hebzuchtig. Veel mensen voelden de drang om zoveel mogelijk duur Deens design in huis te halen. Ze kochten vaak dure meubels... die ze even later weer op de Deense versie van Marktplaats aanboden. Ik vond het geweldig. Vanaf het moment dat ik in Denemarken woon... ben ik een grote afnemer van de Deense Marktplaats. Maar door de crisis is het aanbod tweedehands luxewaren ook voor mij een stuk minder. Nu worden er zelfs tweedehands kerstbomen aangeboden. Opgetuigd en wel. Nee, bedankt. Dat gaat ook mij te ver. Toch blijven de Denen ook vasthouden aan sommige ineffectieve gewoontes. December is bij uitstek een erg ineffectieve maand in Denemarken. Dat komt omdat er deze hele maand kerstfeestjes op de werkplaats worden gehouden. Veel vet, vlees en vis, weggespoeld met aquavit. Het begint al om drie uur middags en vanaf dat moment is het doorheizen. Ik heb niet het idee dat de Denen door de crisis minder zijn gaan drinken... Tegelijkertijd vraag ik me af hoe Denen nog effectiever kunnen worden. Ze waren al zo ijverig voor de crisis. In Denemarken is part-time werken geen optie... en ook het gros van de vrouwen werkt fulltime. De grote vraag is dus hoe de Denen tijd kunnen winnen. Ik heb net, ondanks de crisis, een boek van mijn man cadeau gekregen. De titel is Zo win je twee uur per etmaal. Maar ik heb nog geen idee wat de clue is. Ik heb geen tijd om het boek te lezen. De crisis heeft ook invloed op de kerstcadeaus. Na jaren van steeds grotere, mooiere en duurdere cadeaus... is het devies nu om iets aan de minder bedeelden te geven. Een geit aan mensen uit de arme landen. Maar ook de Deense daklozenopvang wordt overstroomd door vriendenclubs... die op kerstavond soep aan daklozen willen uitdelen. Het aanbod is zo groot dat er geen plaats meer is voor meer soepuitdelers... Een leidster van een daklozenopvang vertelt dat ze zelfs al aanmeldingen voor kerst 2012 heeft. En ze roept mensen op om volgend jaar bij te springen op gewone, doordeweekse dagen. Maar dan is soep uitdelen toch minder leuk. Wie WC's, tot ziens. Rolien. De beste wens ook voor Rolien Croton. Dankjewel voor je kaart vanuit Denemarken. Alle kaarten hebben we verzameld op de website. Dan kunt u nog eens eventjes nalezen en nog eens een keertje beluisteren.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Radio 1, het NOS Journaal.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 Een groot verlies voor de stad, zegt burgemeester Jacobs. Dit is een, een, een gebouw met een, een geweldige uitstraling in de binnenstad van Helmond. Maar ook heel veel emotionele waarde Architectonisch natuurlijk heel belangrijk. Piep Blomme, een wereldbefaamd architect geweest. En, en, ja, dit is, dit, dit, als je de gezichten van de mensen zag die daar aanwezig waren... Dan, dan was het allemaal wit weggetrokken. Dit, is, dit gaat echt door je hart heen. Het nablussen is nog bezig. En waardoor dat vuur gisteravond is ontstaan, is niet bekend. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd. Net als de naastgelegen bibliotheek in Helmond.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 In Rotterdam is gisteravond opnieuw een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug aangevaren. Er raakte niemand gewond. De brug bleef gewoon open voor het verkeer. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Eind vorige maand botste ook al een binnenvaartschip tegen de Botlekbrug. Maar er is geen verband, zegt de politie. Het was vorige keer al zeer duidelijk dat het te maken had met een technisch mankement van het schip zelf... En ook nu is het zeer aannemelijk dat het aan het schip zelf heeft gelegen. En of dat is dat de schipper de hoogte verkeerd heeft ingeschat... of een technisch mankement, dat moet nog gaan blijken. Maar wat wel duidelijk is, is dat de waterweg in orde is. En PSV-trainer Fred Rutte verlaat PSV aan het eind van het seizoen. De clubleiding was vorige maand al op de hoogte van zijn voornemen... om volgend seizoen naar een andere club te gaan. Afgesproken werd toen om het nieuws in de winterstop bekend te maken. Het contract van Rutte loopt komende zomer af. En hij vindt zelf dat het na drie seizoenen PSV tijd wordt voor iets anders. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Verspreid over het land komen buien voor. Maar in de loop van de ochtend neemt de buiigheid af en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Er staat vanochtend nog een matige tot krachtige noordwestenwind. Vanmiddag zwakt die wind verder af, is het grotendeels droog en schijnt de zon geregeld. De maxima komen uit rond een graad of zeven. In Zeeland neemt de bewolking later vanmiddag alweer toe en vanavond volgt er ook regen. Vanavond en vannacht breidt de bewolking en neerslag zich vanuit het zuidwesten uit over het hele land. In de Limburgse heuvels is in eerste instantie ook kans op wat natte sneeuw. In het oosten en noordoosten koelt het af tot een graad of twee. In het westen liggen de minima rond een graad of vijf. Morgen, oudejaarsdag, is het bewolkt en druilerig. De temperatuur stijgt overdag naar zo'n vijf graden in Groningen en tien in Zeeland.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 Denno is het Radio 1-journaal. Trainer Fred Rutte vertrekt na dit seizoen bij PSV. Zijn contract loopt af en hij heeft de clubleiding laten weten dat hij niet verder wil in Eindhoven. Hij zegt het in de Volkskrant. Rutte is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV. Verslag Verslaggever Ronald van der Geer. Ronald, is het een verrassing of uh, hing het al een beetje in de lucht? Nee, het hing wel een beetje in de lucht. Hij uh, liet uh, twee weken geleden, of, of vorige week eigenlijk, in een interview al weten dat hij vorig seizoen al, uh, al twee keer twijfelde of hij wel door moest gaan bij PSV. Toen heeft hij zich er nog over heen kunnen zetten en gezegd, nou ja, ik ga nog wel even een seizoen door. En ja, er is te veel gespeculeerd over zijn toekomst om, om dit als een verrassing te laten komen. Maar ja, waarom komt dat nu naar buiten dan? omdat hij rust wil. Hij wil denk ik in het laatste half jaar, in elk geval met zijn team werken, toch nog naar een kampioenschap toewerken. Dat is een ultieme, ultieme uitdaging. Dat is eigenlijk ook hetgene waarvoor hij naar PSV is gekomen en dat is hem in zijn eerste twee jaar niet gelukt. En aan het einde van het vorig seizoen ging het eigenlijk alleen maar over de positie van Rutte in het volgend jaar. En ik denk dat hij nu gewoon schoon schip wil maken, PSV de gelegenheid wil geven om met nieuwe kandidaten te spreken en zelf in alle rust uiteindelijk dat kampioenschap uh, uh, kan binnenhalen. Ja, maar hij staat er wel goed voor. Ik bedoel, uh, iedereen zegt dat ze Heel goed voetbalspelers. ze staan nog maar één punt achter op AZ. Met alle kansen op het kampioenschap aan het eind van het seizoen. En in Europa hebben ze al verwinterd. Ja, maar dit, dit, dit komt natuurlijk niet alleen van dit seizoen. Ik bedoel, Fred Rutte is, is aangetrokken twee jaar geleden... met het doel van, nou ja, word maar kampioen met, uh, met PSV. Stond onder meer op de lijst van Hiddink, hè. Hiddink heeft vaak tegen PSV gezet, je moet die Rutte nemen. Nou, de eerste twee jaar is dat natuurlijk niet goed gekomen. Is ook wel gebleken dat hij er niet altijd even goed op stond bij de clubleiding. Men vond dat hij in de media niet al te goed overkwam... en ook voor geen uitdrager was van het PSV-gevoel. Nou ja, de prestaties vielen wat tegen... en er waren wel eens wat basjes in, in, in de speeltjes hoewel dat laatste met name erg meeviel. Het was met name de, de, de clubleiding en Rutte, waar het, waar het toch niet echt helemaal 100% tussen boterde. Ja, toen is Marcel Brands ook nog eens aangetrokken uh, aan het begin van, van dit jaar, einde van het, van het vorig jaar. Ken en Marcel Brands, een technische, technisch manager, waar Rutte voorheen natuurlijk zelf de eindverantwoording had op, op technisch gebied. Ja, en het lijkt mij toch dat dat ook niet helemaal door één deur kan, en dat dat ook een beetje wringt, dat Rutte nu denkt van ja, nu is het eigenlijk wel mooi geweest. Ik dien mijn contract uit, en ik Probeer dat te doen met een kampioenschap. Ja. Is dat dan makkelijk voor een trainer, of juist moeilijker op het moment dat je hebt besloten om weg te gaan en dat ook bekend hebt gemaakt? Nou, het, is, het, het wordt wel vaak als lastiger uh, of het wordt vaak lastig genoemd. Omdat uh, de, de spelers waar je mee gaat werken, toch zoiets hebben van. hé, hey, die spanningsboog is wat minder. De trainer gaat weg aan het einde van het, uh, van het seizoen. Ik hoef niet meer extra mijn best te doen voor het volgend jaar. Hij zal dus echt die spelers van moeten overtuigen. Van joh, wij gaan nu met z'n allen dat kampioenschap behalen. Dat is niet alleen goed voor mij, maar dat is ook goed voor jullie. Ja, wat jullie daarna doen, dat zie je dan allemaal maar. Maar je ziet vaak wel dat als een trainer voortijdig uh, bekend maakt dat hij ermee stopt aan het einde van het seizoen... dat het toch ja, dat op een of andere manier de prestaties tegenvallen. Dus wat dat betreft neemt hij wel een groot risico. Overigens is daar wel een uitzondering in. Want Danny Blind moest uh, een paar jaar geleden weg bij Ajax. En zijn spelersgroep zorgde er toch nog voor... dat Blind uh, de beker haalde met, uh, met de Amsterdammers. Ja, maar is de beker niet het kampioenschap, hè? Dat is, waar, dat is waar. <laughs> maar het is wel een prijs, Ben. Het is wel een prijs, Ronald. Precies. Goed. Hé, hey, dankjewel. Oké. Okay. Londen, 7 augustus. Ernstige rellen breken eruit... nadat de politie een 29-jarige man doodschiet in de Noord-Londense wijk Tottenham. Het begint met een vreedzaam protest tegen het politiegeweld... maar het loopt uit de hand als honderden jongeren hun woede koelen op de politie. Vele nachten van rellen volgen in Londen... en de onrust slaat over naar steden als Manchester en Birmingham. Drie mannen komen in Birmingham om het leven... wanneer ze proberen op te treden tegen de relschoppers. De vader van een van de slachtoffers doet een emotionele oproep om kalm te blijven.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 Goedemorgen. Hoe denkt u nou terug zo in december aan die dagen in, in augustus? Ja, het was iets dat helemaal onverwacht was. Uh, maar toen het eenmaal ergens anders begon, ja, dan kon je gewoon zien dat het erger en erger werd. En ja, toen werd iedereen wel een beetje bang om de stad in te gaan. Ja. Uh, maar ja, toen die drie jonge mannen vermoord werden, toen was het helemaal weer omgekeerd en toen werd alles... Heel vlot weer rustig. En is het nog steeds uh, rustig? Voelt u zich veilig? Oh, nu helemaal zo, ja. ja. Uh, een paar dagen na het gebeurde uh, hadden we al toeristen in de stad. Je zat, ik ben de stad doorgelopen en uh, ja, overal stond extra beveiliging... Maar je zag ook toeristen die stonden daar om foto's te maken. Oh ja, dus de situatie is weer gewoon normaal. Nou, kunt, ja. u, kunt u een mooi uh, oud en nieuw vieren. Nou, dank u wel dat u eventjes weer bij ons op de radio uh, wilde komen. Ik praat verder hier in de studio met uh, Hieke Jippes. Tot een paar maanden geleden onze correspondent in Londen. Nu geeft ze commentaar op Britse zaken. Zeg Hieke even terug uh, naartoe. Hoe kon het nou zo uit de hand lopen? Nou, ik uh, zal je twee uh, krantenkoppen ter illustratie geven. De eerste was ten tijde uh, van de rellen. De krantenkop was de onderklasse slaat om zich heen. En een uh, recente krantenkop na alle analyse van wie waren nou de daders en waar kwam het nou allemaal uh, door. En dat is de verloren generatie bereid oorlog voor. Ja, maar is die verloren generatie of de onderklasse zoals de andere krant het noemt, is die daar nu muisstil of sluimert het onder de oppervlakte? Ik, uh, kijk, de, de politie is natuurlijk uh, uh, redelijk laat... Uh, toch wel effectief uh, in touw uh, gekomen. Er zijn meer dan 4000 mensen gearresteerd. Er worden nog steeds dagelijks uh, uh, mensen uh, berecht en bestraft... Met, met straffen tot vijf jaar. Voor het, uh, voor het bijvoorbeeld inbreken in een brillenzaken en het zoekmaken van 2000 uh, monturen. En het aanvallen van een, van een, uh, van een uh, politieauto. Maar... Uh, uh, tegelijkertijd. Dus, dus mensen houden zich op dit moment uh, redelijk calm. Want de politie is via Facebook. Uh, en, en uh, uh, andere uh, methoden zoekt ook nog steeds daders... dankzij die vervloekte camera's die overal in Engeland staan... Uh, zijn er fotootjes, dus die worden ja. op Facebook gezet. Dus mensen zijn bang, laat ik het uh, zo zeggen, omgepakt Ze houden te zich gedijst. Ze houden zich gedijst, maar in de eerste dagen van die rellen... Uh, was de politie uh, nauwelijks of uh, niet te zien. Dus toen was het ongestraft. Ja. Uh, ja. En, en, en Kwam het dan dat het zo uit de hand liep doordat die politie zo afwezig was? Of kwam het... Uh, door de, de, die moderne media, de sociale media, Facebook, Twitter enzovoort? Nou, dat hielp allemaal mee om de mensen die uh, deelnamen aan, uh, aan die rellen... en dat waren er naar schatting zo tussen de rond de 14.000 uh, uh, achteraf geanalyseerd... omdat die het idee hadden dat ze ongestraft uh, hun gang konden gaan. En omdat het voor hen bovendien een geweldige uitlaat was... omdat het blijkt dat een groot gedeelte van de mensen die dat deden... Uh, gemotiveerd waren door uh, haat voor de uh, politie. En dat heeft alles te maken met de manier waarop de politie... in eerste instantie reageerde op dat protest wat jij uh, net al noemde, die man die werd uh, uh, doodgeschoten, familie ging en aanhangers gingen voor een keurige demonstratie naar het politiebureau in Tottenham. Daar wilde twee dagen lang niemand van de politie naar buiten komen om zelfs maar te praten met de demonstranten. En dat heeft op een gegeven moment uh, de vlam in, uh, in de pan doen slaan. Maar dan is het minder sociale ongelijkheid, maar meer gewoon het feit dat je niet gehoord wordt, of misschien gewoon dat er geen respect wordt opgebracht. Nou, het is uh, het is oorzaak uh, en het creëren van uh, gelegenheid uh, uh, tegelijk. Natuurlijk zijn er veel commentatoren die zeggen dat niets dit uh, geweld excuseert. Hè? Dat is ook het standpunt van de Labour-leider uh, onder andere. Die vraagt wel aandacht voor de deprivatie en de gedepriveerde wijken... waaruit deze mensen voor een groot gedeelte blijken te komen. Een oververtegenwoordiging van jonge, zwarte, uh, werklozen en kanslozen. Uh, maar die zegt desondanks uh, uh, niets mee te maken... je hoort je behoorlijk te gedragen. Dat is ook de boodschap van uh, de meeste politici. De minister van Justitie heeft net in een debat... in het Lagerhuis bekendgemaakt bijvoorbeeld dat... Uh, de, de relschoppers gemiddeld iets van elf criminele veroordelingen... al achter de rug hadden. Nou, dat wordt door anderen... Uh, wordt dat die, die diepgaand onderzoek onder de relschoppers zelf hebben gedaan... wordt dat ontkend. En die wijzen erop dat deze mensen gewoon niets, niets, niets te verliezen hebben... en dat dan de enige uitweg is om bij zo'n uh, rel... waarin je ongestraft kunt, uh, kunt plunderen, om dan uh, inderdaad... Uh, ik bedoel, in Manchester ging het om designerkleren. In het veel armere Salford is de Lidl geplunderd. En zijn er blikken witte bonen in tomatensaus uitgedeeld. Het sloeg echt in die zin nergens op. Ja, nou, maar in de analyses uh, had iedereen het ook over de jeugd. Wie jij het net ook al over had, kansloos. Uh, is, is daar, uh, zie je nou bijvoorbeeld in de politiek dat er meer aandacht is... voor problemen van met name de jongeren in die wijken? Nou, daar is altijd... Met de mond is die aandacht al beleden, vooral onder uh, labor, natuurlijk. Maar het vreselijke probleem is nu natuurlijk dat je te maken hebt met een afbrokkelen van uh, de sociale verzorgingstaat. Hè? Alle uitkeringen worden minder, er moet ontzettend bezuinigd worden. Uh, uh, noem maar allemaal op. Dus net op het moment dat je zegt, dit kun je misschien oplossen. Door ervoor te zorgen dat kinderen langer in het onderwijs blijven. Hè? Want het blijkt dat een heleboel van deze uh, jongeren van school zijn gekomen zonder dat ze. Konden, uh, lezen of schrijven en die daarna dus ook geen enkele kans hadden op ooit een behoorlijke baan of wat nou, nou, dat geld is er dus niet. nee dat geld is er dus niet. dus alle alle jeugdclubs worden gesloten. er is voor die kinderen, voor die jonge mensen is er verder niks te doen en bovendien worden ze geconfronteerd met een politie die hen alleen maar altijd als verdachten ziet, die ze op straat tegenhoudt en zegt uh, laat jij een keer jij je zakken eens even om, heb je geen wapens bij je, maar die dan niet is als hen in hun perceptie een onrecht wordt aangedaan... want moord- en steekpartijen in die gedepriveerde wijken gebeurt eigenlijk nooit verschrikkelijk veel Maar als je mee. dat zo zegt. er wordt alleen maar met de mond uh, beleid beleden, ja dan is eigenlijk het wachten op een nieuwe uitbarsting. Nou, er zijn ook, uh, um, als je ziet naar nou, een van de diepteonderzoeken die is gedaan, dan zijn er dus inderdaad reilschoppers die zeggen we bereiden ons voor op een nieuwe oorlog voor 2014, reken er maar op. Hm. En dat is natuurlijk, kijk, nou, David, het enige wat David Cameron, de premier, uh, tot nu toe uh, heeft gedaan is gezegd dat hij geld wil stoppen en dat geld is er wel, maar mondjesmaat. Uh, in het, uh, in het op, op het rechte spoor zetten van notoren probleemgezinnen. Dus dan gaat het om het soort families waar de vader afwezig is... waar de moeder uh, ook geen enkele controle over... En de kinderen uh, thuis uh, de kinder alleen thuis enzovoort. Ja. En de kinderen alleen thuis enzovoort. En komende zomer, hè, want daar kijkt de rest van de wereld dan vooral uh, naar. De Olympische Spelen komen eraan in Londen 2012. Worden er dan extra maatregelen genomen? Worden er hekken om die wijken gezet? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, de politie is uh, ontzettend uh, zuinig met het geven van inlichtingen over de veiligheidsmaatregelen... rond de Olympische Spelen, om voorspelbare uh, redenen. Maar een feit is wel dat die Olympische Spelen zich uh, afspelen... pal naast een aantal van deze hele gedepriveerde wijken. En uh, ja, dan wordt er sommige ralschoppers al gedreigd van... ze zullen het wel merken. Ik denk dat er zo'n overmacht van uh, uh, politie uh, zal zijn op dat moment... dat het, uh, dat het niet zal gebeuren. He, dat, dat, uh, gewoon. Dit was, was heel duidelijk ook een gevolg van het feit dat de politie, uh, het merendeel van de politie lag op een luchtbed uh, in de Middellandse Zee te dobberen. Ja, soms <laughs> heb je merkwaardige aanleidingen erbij. Dankjewel voor je toelichting. Hieke, Hieke Jeppe's was dat. Asbestverwijderaars lopen soms grote risico's, omdat de regels niet altijd gevolgd worden. Marga van de arbeidsinspectie legt uit wat de inspectie zoal tegenkwam. We troffen aan dat in meer dan de helft van de gevallen we handhavend moesten optreden. En bij de bedrijven, de gewone niet geselecteerde bedrijven, moesten we bij 20% moesten we toch echt onze zware instrumenten inzetten... Om ...te beëindigen, dus boetes, proces voor baan, vooral stilleggingen ook. Maar bij bedrijven die we geselecteerd hadden als een notaire overtreders... ...was dat zelfs nog 10% hoger. Maar vooral wat ernstig ook was, is dat we daar in meer dan 50%... ...die zware instrumenten moesten inzetten. Arjan is secretaris van Veras. Dat is de branchevereniging van slopers en asbestverwijderaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nogal wat wat de arbeidsinspectie heeft aangetroffen. Ja, dat is niet zo mooi. Dat zijn, eh, opnieuw is vastgesteld dat er nogal wat overtredingen zijn geconstateerd. Dat wisten we in die zin al omdat het onderzoek al liep... en ook tussentijds al wel eens teruggekoppeld. Maar dat regels worden overtreden, dat kan niet. En zeker in Asbisland eh, is dat eh, geen goede zaak. Nee, um, want uh, al die overtredingen uh, zijn uh, terecht geconstateerd? Nou, dat kan ik niet helemaal inschatten. Want ik heb het rapport uh, gelezen, alhoewel dat pas gisteren is verspreid. Um, en daarin staat wel in wat de percentages zijn over het algemeen. Maar echt toegespitst op welke overtredingen zijn geconstateerd, dat blijkt niet uit het rapport. Maar er is wel verschil tussen, uh, ja, je hebt hele belangrijke bepalingen. Je hebt en wat belangrijke meer... regels en minder belangrijke ja, ja, regels. Ja, en administratieve bepalingen die ook belangrijk zijn, maar ja. dat maar is wel anders, ja. Mevrouw Zuurbier die zei van, ja, ook wat in gevaar komt, dat is eigenlijk de gezondheid van de werknemers. Merk je nog niet meteen, maar niet in alle gevallen, uh, ja, wordt daar zorgvuldig mee omgesprongen. Dat is nogal zorgelijk. Ja, zeker bij asbestverwijdering, daar komt het heel erg nauw, omdat uh, nou, we doen het niet voor niks allemaal zo nauwkeurig. Dus op het moment dat daar regels worden overtreden die, leiden tot, uh, of die kunnen leiden tot die blootstelling, uh, dan moet dat worden aangepakt, ja. ja. Hoe gaat u dat doen? Nou, er lopen allerlei zaken, dat zijn mevrouw Zuurbeer ook al. Uh, de arbeidsinspectie gaat zelf volgend jaar met een speciaal team ook nog, uh, no, nog, nog dringender kijken naar de, naar de naleving. Ja, dat is de controle, maar hoe gaat u het als bedrijf doen? Nou, de, de, de resultaten zijn natuurlijk dat niet alle bedrijven de regels overtreden. Het is, er zijn overtreders en er zijn bedrijven die het goed doen. Dus daar moeten we ook vooral over naar kijken. Maar ja, de certificering en de handhaving moeten strenger. Ja. Kunt u daar een rol in spelen als, als brandvereniging? Nou, wij zijn geen controlerende instantie, dat is vooral aan de, aan de arbeidsinspectie en aan de certificatieinstelling. Maar wij, eh, wij praten met de arbeidsinspectie om met name de bedrijven die het niet goed doen om die streng aan te pakken. En bedrijven die het goed doen om die vooral te belonen, want die zijn er ook natuurlijk. Ja, die zijn er ook natuurlijk. Dat mogen we niet vergeten, want het is ongeveer de helft hè, qua bedrijven waar het mis mee was. Nou, in de elf van het aantal gevallen is inderdaad is een aantal overtredingen geconstateerd. Ja. Maar, maar in 20% van de gevallen, dat is nog steeds te veel trouwens... Hoor, waren het overtredingen waar echt tegen moest worden opgetreden. Dus uh, het is ernstig. Maar aan de andere kant zijn er ook vooral uh, heel veel bedrijven... die het gewoon netjes en goed doen. Goed. Meneer Hol, ik dank u wel dat u zo snel wilde reageren oh, op het raaktaan. rapport. Dank u wel. Daarvoor. Het is acht minuten voor negen. Het is uh, 30 december. En het is een heugelijk moment. Want uh, hij heeft jaren een column gehad op Radio 1. Aanvankelijk op de zondag met Café Dudok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 De laatste woorden van Jeroen Wielert. Niet als verslaggever hoor, want hij blijft gewoon te horen hier op deze zender. Met zijn columns gaat hij digitaal verder op het internet, is hij te vinden. Wat gaan we doen? Zo dadelijk na het nieuws van 9 uur. De Ajax-fans willen hun geld terug. We gaan zo bellen met de advocaat. We kijken ook even naar de rest van de dag in Heerenveen. Het NK-Sprint hebben we het dan over. Leuk toernooi. We blikken vooruit met Sebastian Timmerman, onze verslaggever. We proberen ook te bellen met een balie bij een gemeente. Want daar hebben ze het op de laatste werkdag van het jaar... Bijzonder druk, want heel veel mensen willen nog een ID-kaart. Want komende maandag is die kaart fors duurder. Dat allemaal na de klok van 9 op deze 30 december. Blijf erbij, tot zo. alweer een moskee. Islamofobie en discriminatie. White power, hakenkruisen, moslims opkankeren, kanker moslims. Geweld tegen moskeeën.